begin van het derde uur van Zandvoort op zaterdag met Bananorama op de radio in Venus. En het zonnetje begint zo waar buiten te schijnen. Jawel, Lex van de Hoorn had het helemaal goed. ZFM voor Zandvoort en de regio. Het is inmiddels vier uur geweest en dat had hij ons beloofd. Dus bij deze. Hij heeft gelijk, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Oké okay, okay. ja. okay, Lex, je mag blijven. Als je luistert, maar hij zal wel luisteren. Dat ja, denk ja, dat ook. ik ook, jawel. Goed, wat gaan we het laatste uur nog even doen? Of dat gaan we nog doen? Ja, uiteraard rond de klok van kwart voor vijf uh, het uh, gedicht van de week. En dat staat natuurlijk in het kader van Fietsen, Want de Tour de France is vandaag begonnen zoals u wellicht weet. Uh, we hebben nog nieuws uit de horeca. We hebben een heropening van een, uh, van een zaak die enige tijd geleden is afgebrand. Maar nu weer uh, helemaal operationeel is. En morgen wordt er een nieuwe lounge restaurant ge geopend in de voormalige Bierburg. Dus daar gaan we ook nog even naar kijken. Wat heb je verder nog van ons te goed? Op de uitslag nog te goed van de kwalificatie van het DTM Noorisring. We gaan natuurlijk nog schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Naar Willem voor het Dutch Powerpack Festival. Uh, momenteel is de damesfinale bezig in Wimbledon. En het ziet er voor Sharapova niet zo goed uit. En we hebben natuurlijk ook nog golfnieuws. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Ook de derde uur van Zandvoort op zaterdag. En speciaal voor mijn moeder, jawel. Op de, deze plaats, viva la mama. maar die band. jongen. ze is hey, ja, morgen jarig. Van harte gefeliciteerd. Alvast namens heel ZFM en deze oh, twee jongens hier in de studio. Zekelorie. De Leeftijd verklap ik niet hoor, mans. Nee, dat houden we voor ja, 70 jaar geleden was dit een hit, toch? L Estate che torna ancora i giochi messi da far Waar così sincera, viva la banda, viva le Wat is je hart? Wat is le sorridenti Wat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 Een graag gezien de gast bij CFM, ja ja de San Fortuna Luna ja, dit was uh, haar plaatje, Ook weer een hit uit Zandvoort, hè? De plaat geworden van haar, Jorde. Babos a la playa! Luna, hou dat plaatje in de gaten. En mocht je hem nog niet hebben, ga hem snel halen, want het is gewoon een leuk singeltje, toch? Hartstikke leuke muziek. Nou, samen met Parel aan de Zee, wat een Zandvoort-promotie. Dat ja. bedoel ik. Helemaal te gek. Goed, ik had u uh, gezegd aan, bij het begin van dit programma... We gaan even stilstaan bij uh, twee, uh, één heropening en één opening van een uh, nieuwe horecazaak. En de heropening, en dan heb ik, dan gaan, daarvoor gaan we naar de uh, Zeestraat... Uh, eh, want acht maanden heeft het namelijk geduurd. Bloed, zweet en tranen heeft het hem gekost. Maar door zijn eeuwige positieve houding en de juiste instelling is het dan eindelijk zover. Boy van Rookhuizen is deze week weer open gegaan met een nieuwe naam van zijn kroeg. Namelijk de Living Room. Boy begon eh, vijf jaar geleden en eh, toen heette het nog Hollandia. Waarna hij de kroeg al snel omdoopte tot Café Boy. Deze laatste naam was verkeerd gekozen. En na wat denkwerk over hoe hij zijn kroeg ziet is hij op de naam gekomen The Living Room. Op een hele eigenwijze manier is hij dan ook te werk gegaan en heeft precies gedaan wat hij zelf mooi en leuk vond, met de entourage en de inrichtingen. Natuurlijk kreeg hij van alle kanten goed bedoelde adviezen, maar hij heeft helemaal zijn eigen stijl uh, gevolgd. En uh, het moet gezegd worden, als je nou eenmaal je sporen verdiend hebt in de horeca, mag je ook lekker eigenwijs te werk gaan. Uh, het is een hartstikke leuke zaak geworden. Een hele frisse zaak met grote beeldschermen en van die speciale ja, fotolijstjes die dan roeleren. Dus een heel modern tintje. Absoluut een keer een bezoekje waard. Dus uh, Zeeweg de uh, uh, Living Room, uh, Café Boy. Ja, ik, ik noem het altijd nog maar Café Boy, hè, want uh, zo, zo ken ik hem. Boy, we wensen je heel veel succes in, uh, na, na de acht maanden ellende die je hebt gehad na de brand. En uh, veel succes met je nieuwe heropende zaak. En morgen, ja, dan wordt uh, restaurant Lausch Bliss in Zandvoort een nieuwe uitgaansgelegenheid rijker geworden. Het voormalige café op het Raadhuisplein 1A boven de HEMA is volledig verbouwd tot een modern en mooi ingericht restaurant. Blizz heeft een unieke gelegen dakterras met uitzicht op het Raadhuisplein. In stijlvolle ambiantie kunt u er genieten van gerechten van topkwaliteit. Voor zowel lunch als diner. Behalve voor het eten kunt u er ook terecht voor een heerlijk drankje. Want Blizz heeft een uitgebreid assortiment aan cocktails en andere drankjes. Morgen 3 juli is de officiële opening en vanaf 7 uur is iedereen van harte welkom om te kijken en te proeven en te loungen. DJ Roberto zorgt voor de muziek. Ben je niet in de Gelegenheid om morgen te komen Bezoek dan in ieder geval alvast hun website www.restaurantbliss.nl www.restaurantbliss.nl Hartstikke leuk En is uh, met name dus een restaurant wat ja, het, voor jou het is, re is, geen, het is geen, uh, de, niks meer Geen uh, disco meer, geen uh, bieburg uh, Ik heb gebeuren. de foto's gezien en het ziet er Hartstikke mooi uit Oké, okay, nou we gaan morgen met z'n allen gewoon eventjes kijken en Bij de opening ja. vanaf 7 uur Is iedereen van harte welkom en hier is Clara Estefan. Hey, hey, hey. Esto que hayendo la fuerza ...van Split Ends en Message Doe My Girl. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit en Report. Hey, we gaan weer snel terug naar het circuitpark het Naar Willem van deze de Dutch Powerpack dit hele weekend op het circuit. En hoe is het daar uh, Willem? In ieder geval schijnt het zonnetje nu lekker hè? Ja, het zonnetje ja, het schijnt heel dag, eigenlijk al uh, af en toe. Het uh, dekt het achter de wolken, maar goed, dat, uh, het is niet onoverkomelijk. Ja, Ik heb, uh, moet wel vertellen dat ik voor jou slecht nieuws heb. Oh, nee, hè? Betreffende uh, Volkswagen Racing Cup. Lange tijd uh, was het een Volkswagen Golf uh, aan de leiding. Maar uiteindelijk is het toch uh, Steve Chaplin geweest. Uh, die met de uh, Puto rijdt in de kleuren, ja, in de, kleur, de uitvoering uh, van Herbie. Uh, die als eerste de finish wist uh, te bereiken en, de, en half ook als winnaar werd afgeblokt. Tweede, wel uh, een en uh, ja Met een leuke dame achter het stuur. Uh, ook niet altijd onbelangrijk. En hoe heette ze ook alweer? Joey Wernhen, <laughs> Doet hij goed hè? Ja! <laughs> die eindigde als tweede. En derde in deze Volkswagen Racing Cup eindigde. Dat was met een Volkswagen Bora. Dus drie. Nee, dat was niet de Bora. Nee. Dat was ook een golf. Ja, ik heb wat even die golf. Ik weet niet uh, hoe dat kon. Ja, ik merk het een klein beetje. Uh, Willem? Nee, <laughs> ja, dan was het ook een uh, Volkswagen-golf. En uh, aan het stuur zat daar. Uh, de beet Tim Snijlen. Hé, hey, hoe is het met die uh, bestelauto, uh, die rotterij uh, afgelopen? Die Kenny? Nou, dat is een, keddy, een volkswagen caddy en uh, ja niet uh, de minste natuurlijk, want uh, wel een caddy met uh, ruim 200 pk aan boord. En ik bedoel, uh, ja, voor een uh, bestelautootje. Ja, die is uh, ergens uh, rond de achtste uh, en waarschijnlijk, maar heel leuk gezicht natuurlijk om zo'n auto ook in een uh, race uh, actief te zien. Ja, geweldig. En race uh, gaan we zo dadelijk uh, uh. wederom doen. We hebben de Ferrari zwart, we hebben de volkswagen zwart. en nu gaan we... Bezig ja, met een uh, voor ons wat bekendere uh, klasse. En dat is de, uh, Formule 4. Fort. Formule 4 Fort is dit weekend uh, aangevuld met wat uh, rijders uh, die ook actief zijn in het Engels kampioenschap. Die hebben dit weekend vrij. Die komen ook aan de start uh, tijdens uh, de Masters uh, die in augustus gaat plaatsvinden. Er zijn een aantal jongens uit het kampioenschap uh, ja, die denken: nou, we gaan uh, dit weekend op Zandvoort. En hebben we vast wat uh, baankennis uh, voor dat evenement uh, waar we toch een uh, groot aantal uh, Formule 4's ook gaan. We gaan even kijken naar de startopstelling. Het was toch de Nederlander Joey van Splinteren die de snelste tijd wist te bereiken... Dat was gistermiddag al uh, trouwens, die kwaliteit voor deze. Formule. Joey van Sprinter die van Polen gek. Op de tweede plaats vinden we een uh, Nick McBride, die is afkomstig uit uh, Australië. Derde Jeroen Slaggecker, Weliswaar waren Nederlander, maar dit jaar uh, niet actief in het uh, kampioenschap hier in Nederland. Ook hij is deelnemer aan het uh, Engels kampioenschap. Vierde vinden we dan een uh, Finn, die ook actief is in het uh, Engels kampioenschap. Dat is uh, Antti Byrne. En op de vijfde plaats uh, Steinschothorst. De komen de potjes uh, die nu uh, ja, op pad gaan uh, voor een opwarmronde en dan uh, over een minuut of drie uh, van start gaan voor de race. Oké okay, Willem, we komen straks nog één keer bij je terug. Dankjewel voor dit moment vanaf de Circuit Park Zandvoort. Moeten we deze plaats voor iemand draaien, Albert-Jan? Uh, jij, jij drukt die knop in. Ik ja. niet. Maar, uh, maar ze is gelukkig weer terug, hè? Ze dus... is weer, ja. Ja, dat is goed nieuws. Hier dat is Halsterboy. Een vrouw zoals jij. Jij zegt tegen mij Na twee jaar ben ik nog steeds blij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 dat is toch altijd en Dat was de single van Bloem op de Salvoortse Radio. Met Even aan mijn moeder vragen. Ja, ja. Niet heel onbelangrijk. Nee, zeker. Nee, dat, <laughs> dat kan, je morgen, kan je morgen weer aan je moeder vragen? Ja, zo? dat bedoel ik. Ja, ik, zal, ik zal het maar vragen als ik Ja, ja, was. ja. Je weet het maar nooit, hè. Goed, even twee berichtjes die niks die los van elkaar staan, maar ik doe ze even in één blokje. Allereerst is het natuurlijk hartstikke leuk, want drie leden van de Zandvoortse station van de KNRM hebben vorige week dinsdag de eer gehad om koningin, en heb ik over din afgelopen dinsdag voor een week, gaat om koningin Beatrix de hand te mogen schudden. Jawel, koningin Beatrix, hmm? hartstikke leuk. Haar majesteit was op werkbezoek bij de hoofdvestiging van de Nationale Reddingsmaatschappij in IJmuiden. De koningin is namelijk beschermvrouw van de KNRM. De band met, de koninklijke, met het koninklijke huis gaat terug tot op de oprichting van de KNRM in 1824. Koning Willem I zette zich destijds in voor een nationaal reddingswezen langs de kust. Arietemaat, Jan Willem van den Bout en Harry Vaasen hadden de eer om over hun werk van de KNRM te mogen vertellen. Zij waren met het Zandvoortse strandvoertuig naar Ijmuiden gereden en legden het een en het ander uit over de reddingswerk. Het onderhoud en van de schepen en de vaartuigen. En de kusthulpverleningstaken. Nou, dan nou was die, die Harry fase was al geridderd, dus hij kon gelijk zeggen: Nou, nog bedankt voor het lintje. Ja, daar dacht, dacht <laughs> ik ook net aan. <laughs> Goed, iets geheel anders, maar dat is voor de jeugd en dat is ook hartstikke leuk. Uh, want er komt er een clown komt naar Zandvoort en niemand minder dan Bassi, de bekendste clown van Nederland. Komt zondag 10 juli naar Theater de Krocht voor een eenmalige voorstelling. Met zijn lachspektakelshow zorgt hij voor een heerlijk avondvertier voor de hele familie. Veel leuke liedjes, dolda, dwaze sketches en heel veel staan garant voor twee uur lang dikke pret. Kaarten aan 9 euro zijn in de voorverkoop te koop bij Bruna Balkenende. Grote Krocht 18. En aan de deur is dat 10 euro. En uh, de Zandvoorts Courant, die, heeft, die heeft iets gezegd. en Die geeft kaarten weg namelijk. Of geeft kaarten weg. Wil jij de show van Bassie gratis bijwonen? Geef dan antwoord op de volgende vraag. En maak kans op twee gratis toegangskaarten. Uit alle ingoede zendingen worden 15 winnaars geloofd die ieder twee kaarten krijgen toegestuurd. Het juiste antwoord kan je als volgt doorgeven. En dat wordt volgens mij gevraagd, maar dat moet je maar even nakijken bij, op de Zandvoortse krant, op de, op de website. De kleur van de broek die die steeds aan heeft. De kleur van de broek? De kleur van zijn broek. Als je dat goed opgeeft, en uh, kijk daarvoor even naar de Zandvoortse krant op internet. En anders kan je kaarten halen bij Brune Balkenende aan de Grote Krok 18. En van Bruna gaan we naar Bruno Marsch. Yeah,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 Dat is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 en steh, wie sie dich ansehen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 En stehen, wie sie dich ansehen, En schon öffnet zich schon Herz, Und dann kann... Dat was het nummer van. Ja, wie ziekt het eigenlijk, Jan? Roger Cicero. Roger Cicero heb ik nog nooit van gehoord, maar wel leukere muziek. Ja, nee, dat is nou ja, de Duitse uh, Robbie Williams. Hè? Ja, zo klinkt het ook wel een beetje. Het zijn, zijn, zijn echte standards die hij dan. Uh, ver, ver... Basterd in het Duits. Maar... Mooie, mooie plaatjes heeft hij ook gemaakt. En het zwingt lekker hoor. Ja, ja, ja. Dat is al best. Flink, doch to moon. Die hebben we vorig jaar, vorige week gedraaid. Ja. Het is Fly Me to the Moon. Dat is een hele oude classic standard. Maar het is, het is een prachtig cd Hartstikke leuk. Swingende muziek. Helemaal super. Ja. Doen we, moeten we vaker. Daar gaan we vaker wat van draaien. Ja, Oké. Okay, helemaal goed. Goed, uh, wat hebt u in ieder geval nog van mij te goed? Dat is even uh, de uitslag van de kwalificatie van het DTM. En dat is in uh, de Laures Ring in Duitsland ver, uh, verreden. En uh, evenals uh, vorige keer uh, staat Mercedes weer op pol, Maar uh, ook vorige keer uh, hadden Mercedes een, uh, aan het eind toch het nakijken. Uh, de startopstelling is als volgt. Op de vierde plaats hebben Matthias Ekström in zijn Audi. En daarvoor staat Jamie Green Mercedes. Tweede Gary Paffett Mercedes. En... Bruno Spengler staat op pol En dan vraagt u waar staat Renger van der Zande dan? Die start op plaats 14. Morgen vanaf 1 uur via de ARD live te volgen. Het was niet het weekend van uh, Tomchik, hè? Het was niet het weekend van Tomchik. Nee, absoluut niet. Want die heeft uh, de kwalificatie niet eens gehaald. Broeder, dat ging niet helemaal goed. ging niet helemaal goed. Nou ja, in ieder geval een 14e plek uh, voor uh, onze eigen Renger van der Zanden. Eh, oh, moet uh, je ja? uh, ja? hey, nog doen? Snel? Ja, tennis. De, dames, okay, de dames, okay. damesfinale is afgelopen. Ja? En uh, Sharapova heeft het niet gehaald. Zij nee, dat zie ik. Horen. Dus, maar leuk voor haar opponent. En, uh, maar goed, Prova is weer terug uh, van weg geweest, want ze is lang geblesseerd geweest. Maar goed, dus die begint met de tweede plek op uh, Wimbledon. Morgen natuurlijk de herenfinale. Oké, okay, en zo dadelijk het gedicht van de week met Albert Jan. Ik ben weer heel erg benieuwd. Eerst gaan we een hele zomer lang uh, voor je draaien. Smith gedaan Het is inmiddels kwart voor vijf geweest en dat betekent het gedicht van de week bij CFM. En Hier is Albert-Jan. Hoe heet het gedicht? Uh, iets met fietsen, hè? Ja. ja. Vanwege de Tour de France natuurlijk. Het is niet vervuilend, het is gezond. Overal rijk met mijn fietske rond. Door weer en wind gereden Blijf ik fit in lijf en leden Soms wind tegen dat, dat, Dan is het alles geven Met de wind in de rug Zo weer heen en zo weer terug Met een vaste tred In het juiste verzet Kilometers malen Ronddraaien die pedalen Met regen is het even balen ik vraag me af of ik het wel zal halen. Met de warmte van de zon is het, zo, is het fijn. Rustig kijken naar het landschap in volle zonneschijn. Het fietsclub brengt me overal waar ik wezen moet. Fietsen, fietsen, maar fietsen doet, doet je goed. dat was weer het gedicht van de week bij CFM. Albert-Jan leest hem elke week zo rond kwart voor vijf voor. En mocht jij een gedicht voor ons hebben? Stuur hem dan naar redactie.zfmsandvoort.nl Redactie.zfmsandvoort.nl En dan hoor je misschien jouw gedichten langskomen bij CFM. En dat was de dus vast Kick en op fietsen! CFM Race Radio, Pit Report! En voor de laatste maal vandaag gaan we zo weer over naar het CQ Park Sanford, naar Willem van Benson. Willem. Ja, goeiemiddag! Ja, nogmaals, goeiemiddag! Ja. Ja, ze is Park's antwoord. Uh, zojuist hebben we daar de uh, vliegingschrijf van een uh, heen en verende Formula Ford uh, uh, strijd om de eerste plaats en die strijd uh, die ging tussen uh, Nick McBride en Antipuri. Nick McBride en Australië, Antipuri en uh, Finn. Nou, op een gegeven moment uh, raakten ze elkaar toch in de uh, Boeri, constant uh, tempo uh, behouden. Uh, Nick McBride, uh, Florida, uh, wat snelheid mee. En uh, Florida had ook wat mee plaatsen. Anti boerie uh, de winnaar op de tweede plaats. Uh, Jeroen, slaghekken. En derde uh, was het uh, Joe. Joey, vast uh, Splinter, De uh, man die van uh, ball Position mocht trekken, Die eindigde, uiteindelijk uh, als uh, derde. Dat is uh, de Formule Forte. Uh, zoals die uh, zojuist uh, verleden is. Vandaag gaan we nog verder met een, uh, ja, een uh, extra lange race, of extra lange uh, dat is gebruikelijk, op zaterdag uh, met de uh, toerwagen, die zoeken op, uh, die gaan zo dadelijk uh, van start uh, met de race, uh, die gaat over 100 minuten, nou, dat is dus, uh, 5 uur, dus die race eindigt uh, even voor 7 uur. iets wat we niet gaan uh, meenemen meer in de uitzending uh, uh, Een aantal benen omleens uit die klas hebben. Gisteren al uh, flink voor de microfoon gehad in het uh, sport het is, uh, Ach, hier, uh, verstaat, in het rondeslag, de afkomst uit ons voor die samen met zijn klimaat Marsel van Leen hier verstaan gaat in de voorwagen te Wat ik al zei, dat nemen we niet meer. Morgen uh, is er dan uh, wederom een uh, dag op de vriendie, een lange dag. Uh, we beginnen om 9 uur en over van eindigen weer uh, na de klok uh, van uh, 6 uh, dichter bij half 7 uh, of 6 uur. Dus we beginnen morgen met de Ferrari. Twee zijn het de volgende portie van de start. Uh, morgen ook uh, de Dutch uh, Renault Rio Cup uh, aan de start uh, die we vandaag hebben gezien uh, voor de kwalificatie. Ja, en uh, we eindigen morgen met een ja, dat is toch wel een tip voor uh, Albert-Jan Gors. We gaan morgen eindigen met het uh, Delta Lloyd uh, exclusief uh, historisch uh, GT uh, 1K. Dus... Oh, ja. Nee, dat is inderdaad. Dat, uh, dat is hartstikke leuk. Dat uh, vind ik ook wat leuk. Nou, ja, dat weet ik. Uh, je bent uh, een eigenaar, uh, als ik het je niet vergis, uh, van een uh, ook wel historische auto. En... Een hele oude auto. <laughs> en dan kan lekker pruttelen, joh, dat ding. Oh. Dat, dat zijn de auto's uh, die uh, morgen de dag gaan uh, afsluiten hier een uh, historische... Uh, NK HTGT Oké, okay. goed Nou, ik zou zeggen Hartstikke bedankt voor je verslaggeving Voor vandaag En ik wens je morgen natuurlijk ook een hele fijne dag En ik heb begrepen van niks van horen dat het, morgen, het zonnetje morgenmiddag doorkomt Dus smeer je in morgen Dat gaan we zeker doen Dank je voor de top <hijs> Oké, okay, smeer hem Willem <hijs> Smeer hem <hijs> Hey Willem, dankjewel En uh, tot een andere keer ja goedemorgen dank je wel dat was Willem van deze vanaf Circuit Park Zandvoort. en dan kijk ik zo op dat klokje en dat tikt maar door en dat tikt maar door tikt maar door kan nog ja. een plaatje voor 6 minuten klaarstaan, maar dat gaat zeker niet meer lukken nee dus uh, we zijn uh, aan het einde van dit uh, programma Oh, het moment ja. nou dus uh, morgen uh, de, uh, de Tour de France is los dus die zijn, uh, die zijn begonnen vandaag dus je kunt u elke dagelijks uh, weer volgen via de televisie morgen natuurlijk nog de finale van uh, Wimbledon tussen Djokovic en die was het andere ook alweer. Weet je dat zo? Nee, ik had het wel geweten. Maar in ieder oh, nee. een hele spannende finale wordt dat. Uh, en we hebben morgen natuurlijk ook. Uh, wat hebben we morgen nog meer? Ja, de hele dag Cyclic Park Zandvoort. Uh, verslag. Gaan we het op de Live muziek op het uh, Ratersplein? Live TV natuurlijk... trouwens ook, ja. Die, ja. Uh, die races. Oké, dus, okay, dus uh, het races te volgen op de televisie. Weer een uh, geweldige uh, ja, mogelijkheid van uh, ZFM om uh, u via TV en bewegende beelden op de hoogte te houden. En jij hebt allemaal feestjes morgen? Ja, dus, ik moet naar de recepties, oh, borrels. En, uh, <laughs> ik weet alleen nog niet hoe ik thuis <laughs> moet vertellen. Maar goed. Nee, nee, nee. Naar nou, soorten bij deze op de Radio, dus okay. het is alweer gebeurd. En jij hebt veel plezier bij je moeder morgen. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. En volgende week zijn we er gewoon weer... Met de gastpresentator, oh, ja, hè? We hebben een ja, gastpresentator, ja, ja, ja, ja, ja. maar we gaan niet Wordt... zeggen wie het is, maar het Wordt... is een hele bekende Zandvoortse stem. Wordt heel leuk en een hele mooie stem. Dus, tot volgende week. Nee, dan kan ik het wel weer meedoen. Tussen twee en vijf. Ja, Hartstikke bedankt. Tot okay. dan. Tot dan, veel plezier met Entertainment for You. things in life are bad, they can really make you made.